De kat en de ram Misha was een prachtige tijgerkat. Hij had glinsterende groene ogen en zijn vacht was heerlijk zacht. Misha was in huis bij een opa en een oma die al heel oud waren. Ze hielden erg veel van hun kat. Alleen vonden ze één ding erg vervelend. Misha kon het niet laten om te stelen. Vooral melk en room vond hij erg lekker. Hij was nooit tevreden met de melk die oma iedere morgen in zijn kommetje deed. Altijd maar probeerde hij bij de melkkan of het roomkannetje te komen. Als dat lukte, dan dronk hij het kannetje in één keer leeg. Oma durfde daarom nooit iets voor opa of voor zichzelf op de tafel te zetten. Want als ze zich even omdraaide, was het verdwenen. En als oma boter wilde maken vond ze het roomkannetje meestal leeg en zo goed schoongelikt dat het leek of het net was afgewassen. Ach, opa, zei oma op een avond, ik weet niet meer wat ik moet doen. Mischa drinkt al onze melk en room op. Boos worden helpt niet en van klappen trekt hij zich ook niets meer aan. Waar ik de room of melk ook verstop, in de kelder of in de kast... hij weet er altijd bij te komen en hij laat geen druppel over voor ons... Opa zuchtte. Hij hield veel van Mischa. Maar hij had het te bont gemaakt, dat wist opa ook wel. Dan zullen we hem moeten verkopen, zei hij. Maar Mischa, die bij de warme kachels zijn middagdutje deed, had alles gehoord. Zijn haren schoten overeind. Verkopen, mij verkopen, terwijl ik het hier zo naar mijn zin heb. Iedere morgen een lekker hapje en een kommetje melk en s'avonds een stuk vis. Ja, het was wel waar wat ze zeiden... Hij dronk altijd de melk en de room op... terwijl hij wees dat hij dat niet mocht. Maar om hem daarom te verkopen... nee, dat was wel wat overdreven. Hij wilde helemaal niet naar andere mensen. Dan liep hij nog liever weg. Mischa schoot overeind. Maar in zijn haast om weg te komen... gooide hij wel een kan wijn om... en ook een kom melk die op een krukje stond. Hij holde de stal in. De ram, die in de stal woonde... was net klaar met zijn middageten... Hij stond op het punt in slaap te vallen. Ram, Ram, riep hij. De baasjes zijn gek geworden... want ze hebben net besloten om het te verkopen. Prachtig, zei de Ram. Dat hadden ze al veel eerder moeten doen. Even, heel even stond Misha af. Maar toen zei hij gauw... Natuurlijk hadden ze dat moeten doen. Ik ben nu eenmaal een dief. Maar er is nog iets. Ze hebben ook besloten om jou te verkopen. Wat? zei de ram, mij ook verkopen, en waarom dan wel? Dat weet ik niet, dat hebben ze niet gezegd. Wanhopig keek de ram om zich heen. Wat erg, zei hij, en ik vond het hier nog wel zo fijn. Wat moet er nu van ons terechtkomen? Laten we liever vruchten. Goed, antwoordde de kat, dat doen we. In het bos kun je zoveel gras eten als je maar wilt. En ik zal ook heus wel wat vinden. Want ik ben Mischa, de slimste van alle katten. De ram stond al ongeduldig te trappelen. Schiet toch op, zei hij. Ik kom eraan, zei de kat. En sprong op de rug van de ram. Die duwde met zijn horens de deur open en begon te rennen. Maar alles verliep anders dan ze gedacht hadden. In plaats van een groot groen bos te vinden, kwamen ze op een droge vlakte waar zelfs geen sprietje gras groeide. Toen het avond was geworden, had de Ram pijn in zijn buik van de honger... en de maag van de kat rammelde zo dat hij er zelf van schrok. Dorstig en hongerig liepen ze verder. Na een poosje zagen ze de kop van een wolf achter een struik liggen. Een jager had hem daar waarschijnlijk kort geleden achtergelaten. Nee maar, zei de kat, vriend Ram, pak de kop op en neem hem mee. Misschien komt hij ons nog van pas... Intussen was het al helemaal donker geworden. De kat en de ram bibberden van de kou. Ze zeiden het niet tegen elkaar, maar ze dachten allebei hetzelfde. Wat zijn we dom geweest. Waren we maar thuis gebleven. Toen zagen ze in de verte achter een groep bomen een vuur branden. Laten we gaan kijken, stelde de kat voor. Misschien kunnen we ons even warmen bij het vuur. De kat en de ram kropen dichterbij. Van achter de bomen gluurden ze naar het grote vuur. In een kring eromheen zaten drie jonge grijze wolven, drie oude grijze wolven en een witte wolf met een gouden kroontje op. Toen de ram de wolven zag, begon hij te beven van angst. Och, arme ik, arme ik, jammerde hij. Wolven, mijn grootste vijanden, hoe moet dit aflopen? Hou op met jammeren, zei de kat, daar hebben we nu niets aan. Doe liever wat ik zeg. Verberg die wolvenkop achter een struik en kom achter me aan. Je hoeft niet bang te zijn, want ik zal je beschermen. De ram deed wat hem werd gezegd. Hij deed zijn uiterste best om niet te laten merken hoe bang hij was. Verbaasd keek de ram naar de kat. Die leek helemaal niet bang te zijn. Hij liep tenminste dapper naar de wolven toe... Beleefd vroeg hij of hij en zijn metgezel zich bij het vuur mochten komen warmen. De wolven begonnen te likken baarden toen ze de kat en vooral toen ze de ram zagen. Daar stond helemaal ineens een heerlijk hapje voor hen, zomaar. Maar ga toch zitten vrienden, zei de witte wolf. We vinden het heel prettig jullie hier bij ons te hebben, ging hij door. Rust maar lekker uit en probeer wat te slapen. Dank u antwoordde de kat beleefd en ging meteen bij het vuur liggen. Ook de ram ging zitten. Hij had er alleen duizendmaal spijt van dat hij met de kat was meegegaan. De ogen van de wolven schitterden vals. De ram dacht dat hij zou flauw vallen toen er één likke baardend in zijn richting keek. Eindelijk is het dan zo ver, zei de kat op een gegeven ogenblik. Ik ben weer helemaal warm. Nu zullen we toch aan ons avondeten moeten gaan denken, vriend Ram. En terwijl hij zich uitrekte en geeuwde, zei hij langs zijn neus weg. Ach, eh, wil jij me een kop brengen van een van de wolven die we vandaag hebben verscheurd? Verscheurde wolven? Wolven verscheurd door die kleine onnozele kat. De zeven wolven spitsten verbaasd hun oren. De Ram stond op en liep weg. Kort daarna kwam hij terug met de wolvenkop. Bedoel je deze? vroeg hij terwijl hij de kop voor de voeten van de kat neerlegde. De kat deed net of hij boos werd. Nee, die niet. Ik wil die andere, die hele grote. Deze is veel te klein voor mijn grote honger. De ram, die gelukkig begreep wat de kat bedoelde, nam de kop weer tussen zijn tanden en verdween ermee achter de struik. Hij deed net alsof hij hem neerlegde en een andere kop oppakte. Even daarna kwam hij terug met dezelfde kop. Is deze dan goed, vroeg hij. Hij is groter dan die andere. De kat deed toen of hij verschrikkelijk boos werd. Je bent nog stommer dan ik dacht. Je moet me de kop brengen van de hele grote wolf die we vanmiddag hebben gedood. De ram liep weer weg. Ondertussen keken de zeven wolven elkaar bezorgd aan. De jongste wolven begonnen zelfs een beetje te bibberen. ''Bedoel je soms deze?'' vroeg de ram. Boos schudde de kat van nee. Dat bleef nog een hele poos zo doorgaan. De wolven vroegen zich verschrikt af hoeveel wolven de kat en de ram verscheurd hadden. Het moesten er wel een heleboel zijn, want iedere keer kwam de ram met een andere wolvenkop terug. Na een poosje konden de drie jonge wolven er niet meer tegen. Ze stonden op en zeiden, beste kat, we zouden graag wat hout gaan halen, want het vuur is bijna uit. Vindt u het goed dat we even weggaan? Ja hoor, zei de kat, maar haast je. En dreigend liet hij zijn klauwen zien. De drie wolven liepen heel langzaam weg. Maar toen ze uit het gezicht verdwenen waren, zetten ze het op een lopen. Stilletjes rekenden de grote wolven uit hoeveel koppen ze al hadden gezien. Zes wolvenkoppen, zeven, tien, twaalf. Wat erg. De grote wolven werden steeds banger. Ten slotte hielden ze het ook niet meer uit. We zijn bang dat het hout te zwaar is voor de kleintjes, zeiden ze. We lopen hen even tegemoet om te zien of we kunnen helpen. Eén voor één stonden de wolven op en liepen weg... Maar zodra ze in de schaduw van de bomen waren, wisten ze niet hoe hard ze moesten hollen om weg te komen. Alleen de witte wolf, de prins van de wolven, was achtergebleven. Hij was niet zo goed ter been. De andere wolven hadden hem gewoon aan zijn lot overgelaten. Toen de kat eventjes een andere kant uitkeek, hinkte hij weg, zo hard hij kon. De kat had alles gezien, maar dat liet hij niet merken en toen de witte wolf uit het gezicht was verdwenen... begonnen de kat en de ram te lachen. Ze lachten tot de tranen over hun wangen rolden. En toen het licht begon te worden, lachten ze nog. Pas toen de zon opkwam en de honger begon te knagen... werden ze weer ernstig. Vrijheid is prachtig, zei de kat, maar ook gevaarlijk. Ja, heel prachtig, zei de ram. Toch was het niet onprettig in mijn stal... En het is hier nogal koud. Zullen we proberen om ergens een hapje eten te vinden? Prima idee, zei de kat, terwijl hij met zijn voorpoot over zijn knorrende maag streek. De oudjes waren toch wel erg goed voor ons, hè? De kat en de ram knikten allebei heftig. En zonder er woorden aan te verspillen, begonnen ze naar huis te lopen. De twee oude mensen waren ontroostbaar geweest toen ze hadden gemerkt dat de kat en de ram verdwenen waren. Ze waren helemaal vergeten dat ze ooit hadden gezegd dat ze hun stoute kat zouden verkopen. En toen ze de volgende ochtend de kat en de ram de heuvel op zagen komen, deden ze de deur wijd open. Kom maar gauw binnen, riepen ze tegelijk. Voor de ram staat er in de stal heerlijk mals glas klaar en voor de kat in de keuken een kommetje room bij de kachel. De kat en de ram lieten zich een poosje aanhalen. Daarna ging de ram terug naar de stal en de kat rolde zich heerlijk op naast de kachel. Hij zou nooit meer stelen. oh nee...